Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland stuurt zwaardere wapens naar Oekraïne. Dat hebben premier Rutte en defensieminister Ollongren net aangekondigd. In een telefoongesprek met president Zelensky hebben ze gezegd dat ze samen met andere landen zwaarder materieel, zoals panzervoertuigen, willen leveren. Dat heeft te maken met de nieuwe aanvallen van de Russen in het oosten van Oekraïne. Net is trouwens bekend geworden dat 15 Nederlandse diplomaten Rusland uit moeten. Het is een vergeldingsactie van Rusland. Eerder moest een groep Russen weg uit Nederland. Mensen die contact hebben gehad met iemand die corona heeft... maar zelf klachtenvrij zijn, hoeven niet meer in quarantaine. Het kabinet neemt een advies van het RIVM over. Ook het advies om op drukke plekken een mondkapje te dragen gaat in de prullenbak. De Nederlandse rapper Murda is in Turkije veroordeeld tot ruim vier jaar cel... Hij zou in zijn teksten jongeren hebben opgeroepen om wiet te gebruiken. Murda heeft op Insta gereageerd op het nieuws, vertelt correspondent Mitra Nazar. Hij zegt uh, dat, dat niemand eraan moet twijfelen hoeveel hij van Turkije houdt... en hoe trots hij erop is dat hij Turks is, maar, maar dat het een pijn doet... dat een uh, rechter blijkbaar vindt dat, dat hij het verdient... dat zijn dochtertje vier jaar lang zonder vader zou moeten leven... vanwege een paar liedjes. Murda heeft de zaak in Nederland gevolgd en gaat in hoger beroep...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 naar het nieuws en weer van drie uur. Welkom terug, Zandvoort. Op dit moment 70 graden bovenop boven onze Sintmast op het Palace Hotel. En wij zitten lekker in de studio terwijl het heerlijk weer is buiten Albert Volgens mij gebeurt het wel vaker... Dat, ja. er, dat het uh, geval is. Uh, het valt bijna doelen, Ja, doen we het ervoor, of, uh, ja, ik, ik, ik, denk, ik denk, dat we het ervoor doen. Ja, We ja, ja. ja, ja, nou echt. We uh, kunnen we allebei slecht tegen de zon. Ja, ja, een beetje blanke huidjes. He, <laughs> ja, daar ja. dat. Nou ja, welkom terug in ieder geval. Wat, Wat gaan, gaan we, we dit uur doen? Ja, oké. Okay. Uh, nou, uiteraard uh, gaan we uh, de, zoals u van ons gewend bent, op uh, tweede uur op de zondag gaan we altijd de regio in. En deze keer gaan we in ieder geval naar Schorel. Want uh, ja, in de aanloop van de politieke verkiezingen hier in Zandvoort... was het item Tiny Houses ook al meerdere malen gev gevallen. Want de jongeren uh, willen daar uh, graag uh, in wonen. Begrijp ik. En hoe het dat daarin wonen uh, is en bevalt... Dat uh, horen we in de, in de bijdrage die we krijgen uit Schorl van onze collega's van NHTV. En uh, hoe dat dan uh, aan toe gaat. Heeft het zelfvoorzienend tiny house de toekomst vraagtekenen? Dat is het motto. Dan hebben we ook nog een bijdrage uit Noorderplas. Want daar is het vaarseizoen ook weer begonnen met alle gevolgen van dien. Want er wordt nog wel eens te hard gevaren en zonder, door vele jongeren en zonder vergunning. Dus daar een reactie over de waterpolitie. En we gaan naar Noordkop en wel naar Tessel. Want momenteel dit paasweekend volle veerboten tijdens Pasen naar Tessel. Vele, vele auto's en extra veerdiensten worden daarop uh, ingezet. Dus, uh, het, en dan hebben we natuurlijk zo om half vier nog de evenementenagenda. En we kijken vooruit op een tweetal evenementen die wat later in het seizoen... Uh, of in de nabije seizoen aan de orde komen. Maar daar vestigen we toch even uw aandacht op. Verder volgen we natuurlijk met één oog uh, de, de Parijs Roubaix. En dan hebben we het over de wieler, uh, klassieker... En kijken of Mathieu van der Poel en Wout van Aert hun favoriete rol uh, uh, uh, inderdaad kunnen gaan invullen. Voorlopig uh, is het nog uh, 75 kilometer te gaan. Een uh, kopgroep van een drietal mensen met het peloton op 2.08. Met daarin nog alle grote namen zoals Wout van Aert en Mathieu van der Poel en nog wat anderen. We houden het voor u in de gaten. En uh, ik zou zeggen genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. We hebben dus zin in uur 2 van Zandvoort op zondag. Meekijken, www.zfm-live.nl. Zfm-live.nl. Kijk je live mee in de studio Tolweg, Tina. Al 31 jaar zijn wij de omroep voor Zandvoort. En uiteraard ook uh, de directe omgeving. Vandaag nieuws en uh, informatie uh, tussen 2 en 5 uur en lekkere muziek. Ja, de Beach Boys mogen dan ook zeker niet ontbreken. Well, East Coast girls are hier momenteel nog binnen zitten. Gewoon lekker naar buiten gaan, want het is prachtig weer ook hier in Zandvoort. En geniet van een uh, heerlijke sonnetje. de Jordan, de Beach Boys en de California Girls. Straks weer naar meer informatie, maar eerst weer meer lekkere muziek. Waaronder uh, deze van Pure Fern en Galaxy. What do I do? ...van uh, Phil Fern en Galaxy Audio en What Do I Do. Voor Zandvoort en de regio. Het tweede uur van Zandvoort op zondag gaan we altijd uh, de regio in. Waar gaan we nu heen, uh, Albert-Jan? We gaan naar Schorl. Want daar staan een uh, vijftal tiny houses. En zoals ik al zei, uh, in de politieke uh, verkiezingsdebatten, uh, uh, ...ook in Zandvoort... ...werd op ve de, vele malen uh, te pas en te onpas... Uh, door de jongeren gezegd van, nou, we willen graag in tiny houses wonen. Een huisje met een tuintje bijvoorbeeld. Dat, dat is het principe. En dat is in principe ook hartstikke goed. En uh, daar staat nu een, uh, een vijftal van die tiny houses in Schorel. En uh, Wartja Nijdam, die woont met vrouw, kind en hond... in een van die tiny houses van 25 vierkante meter. Ze hebben totaal geen last van de stijgende gasprijzen... of van de dreigende capaciteitsproblemen op het elektri elektriciteitsnetwerk... Hun tiny house is namelijk volledig zelfvoorzienend en op geen enkel netwerk aangesloten. Ze wonen nu een jaar in hun tiny house op de tijdelijke locatie in het groen bij Schorel. Een idyllische plek tussen de schapen, trots laat Varja de stroomkast aan de achterkant van zijn tiny house zien. Het zonnetje schijnt deze dagen, dus de zonnepanelen op het dak wekken meer stroom op dan ze verbruiken. Onze collega's van NH gingen naar Schorel, reisden af naar Schorel en uh, praten met Warja Nijdam over de gang van zaken van een tiny house. Nu dat hij 209 watt uh, binnenkrijgt. Dus je krijgt veel meer binnen dan je gebruikt? We krijgen veel meer binnen dan we verbruiken. Dankzij ja. het zonnetje. Dankzij het zonnetje, ja. Met vrouw, kind en hond woont Warja in een piepklein maar ultra zuinig tiny house in Schorl. Het is klein, maar dit gezin heeft geen enkele nutsvoorziening nodig. We hebben zes zonnepanelen op het huis liggen. Dat is onze stroomvoorziening. En dan hebben we accu's om de energie op te slaan. Eh, zodat we ook in, in de nacht, in de avond een lampje aan kunnen doen bijvoorbeeld en kunnen koken. En water halen we van de regen. Barja en zijn gezin hoeven zich dan ook geen zorgen te maken over de stijgende gasprijzen... en de dreigende leveringsproblemen van elektriciteitsmaatschappijen. Het wordt overladen met vragen van mensen die, die tiny houses willen... En uh, ook omdat het uh, moeilijk is om, voor starters om een, uh, om een huis uh, te financieren. En dan is een tiny house uh, veel beter te overzien. Ja. En uh, daarbij ben je dus ook niet meer, inderdaad, niet meer afhankelijk van uh, de nutsvoorzieningen. Om helemaal onafhankelijk van het gas en het lichtnet te zijn... moet je je leven wel een beetje aanpassen. We hebben bijvoorbeeld geen vriezer. Uh, dat verbruikt veel stroom en uh, we gebruiken in de, in de zomer een waterkoker. In de winter uh, moet je daar heel erg op letten of je die wel gebruikt, want dat uh, trekt veel stroom. En de installaties die jullie nu gebruiken om het leven gaande te houden, zijn dat installaties die over een paar jaar normaal zijn? Mm, ik denk dat we bijvoorbeeld een inspiratie kunnen zijn voor de traditionele woningbouw. Ik, wil, ik weet niet of, of iedereen dit uh, op deze manier gaat doen, maar wat, als je bijvoorbeeld je regenwater opvangt en dat door het toilet spoelt of daarmee doucht, dan kan je op een heel eenvoudige manier ontzettend veel liters water besparen. Als de energieprijzen in het tempo van de afgelopen maanden blijven stijgen... worden de systemen van het zuinige tiny house in Schorl steeds aantrekkelijker. Dat was de reportage van onze collega's van NH die naar Schorl gingen naar een tiny house. Nou vraag ik me af, Albert-Jan, waarom het, de, ook tijdens de reportage wordt de nadruk gelegd op het energiezuinig, ja. zelfvoorzienend... Maar dat kan toch ook in een uh, appartementengebouw. daar hoef je toch geen tiny house voor te hebben. En als je dan een appartementengebouw op een uh, plek uh, neerzet... kunnen er weer meer mensen op diezelfde plek wonen... in plaats van op een plek van een tiny house. Ja, klopt. Want je, Kijk, een tiny house... Je, bedoel, ik, vind, ik vind het idee hartstikke leuk. Ja, het ziet er leuk uit. Alternatief, alternatief wonen. Bedoel, je moet wel even rekening houden... tenminste als ik dit verhaal uh, uh, moet geloven... Met je inkoop, want je moet natuurlijk, als je geen, geen vriezer hebt, of, hè, dan, dan heeft het natuurlijk ook wel gevolgen voor je voorraad die je in huis moet, moet hebben. Maar goed, het is, het is een alternatieve manier van wonen. En, maar het, het, zal het aantal vierkante meters grond, wat je daarvoor nodig hebt om daar tiny houses op te plaatsen, daar kan je natuurlijk ook een, een, een, een, een appartemententoren neerzetten. Dat bedoel ik. En, Dan kunnen er meer mensen wonen. Kunnen er meer mensen wonen. en wellicht meer van de zonnepanelen kunnen genieten. Maar goed, het is een hartstikke leuk alternatief. Ja, in inderdaad of het gaat halen. Dat, dat weet ik niet. Geen idee. Ik ga me ook inschrijven voor een tiny house. Het dat heb je wat. toch al? <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Nee, maar ik bedoel met een tuintje. een huisje met een tuintje, Tijntje. dat is toch leuk. Ja. Nou ja, in ieder geval dank aan uh, NA voor uh, deze reportage helemaal duidelijk. En of tiny houses in Zandvoort gaan komen, dat moeten we gewoon even afwachten. Dat laten wij aan de politiek over de mensen die erover gaan, uh, uiteraard. Wij gaan weer lekkere muziek 30 jaar 80 draaien, lekkere disco-klassieken Jellybean and the Sidewalk Talk. Watch where you walk, cause the sidewalks talk. And you can't keep a secret from the ground beneath you. Step very lightly on the earth below. Or before you know it, everyone will know. Streets are paved with a thousand eyes. It tries you may, you can't disguise. There's only two things that you can't hide from: that's you and the ground. You're Met het bekende geluid van Madonna erbij bij deze single. Jellybean hoor je in de site Walk Talk uit de jaren 80. Een lekkere klassieker zo op de zondag. Eerste paasdag 2022. En we zijn er gewoon met een aflevering van Zandvoort op zondag. En er wordt ook nog gewielrend. Klopt. Uh, in Compiègne, de voorstad van Parijs, begon het peloton vanmorgen om kwart over elf aan de 119e editie van Parijs Roubaix. De weg naar de finish is 257 kilometer lang en een vijfde deel is bezaaid met de kasseien, verdeeld over 30 stroken. Uh, met nog ongeveer 70 kilometer te gaan en met nog 15 kasseistroken te gaan, hadden de koplopers de vriend Pichon Moharic en Kasper Petersen, Twee uh, minuut vijftien voorsprong op de eerste peloton... met Teunissen, Van Baarle, Van der Poel, Van Aert en Kung. De kanshebbers worden aangemerkt. In ieder geval met Van der Poel en Van Aert en Kung als uh, gevaarlijke buitenstaander. Even naar het beeld kijken. Het is nu nog 63,8 kilometer te gaan. De achterstand was op 70 kilometer 2,15. Is nu teruggelopen tot 1,59... En ze gaan nu weer een 11 uh, uh, meter lange uh, kasseienstrook tegemoet. We houden u op de hoogte, want ja, de, de, de, de kanshebbers en de favorieten... zullen zich op een gegeven moment toch moeten gaan melden. Tot zover. Oké, okay, nou ik denk dat de kasseienstrook wat langer is dan 11 meter, met ja, ja, dat dat meter. Over 11 meter de kasseienstrook uh, hadden bereikt. Oké, okay, nou, we houden het in de gaten. Parijs-Roubaix. Lekker gaat-ie zo. Ja, hier, hier word ik wel weer blij van. Kim Karns. Her hair is hollow gold. Her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty days. eyes. She'll turn her music on you. You won't have to think twice.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 just Hebben we heel vaak gedraaid bij onder meer tussen App en Vloed. Elke dag was dat het programma te horen tussen 10 en 12 P Zijf in Zier met lekkere romantische muziek erin, zoals ook deze van Kim Karns en de Bette Davis. Het is bijna zomer, nou het voelt eigenlijk wel zo, zo goed als zomer. In stand wordt op deze lekkere zonnige eerste paasdag. Wat kun je het komende zomerseizoen met je radio doen? Uh...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 Gun je radio ook een klein beetje plezier. Neem hem mee naar het strand bijvoorbeeld. Zet hem vast oh, oh, op CFM vanuit Zandvoort. En je kan ook gewoon naar het strand je DAB-radio meenemen... want CFM is ook op DAB Plus te ontvangen op kanaal 6A... in de hele regio van Haarlem, de hoofdstad Amsterdam... en natuurlijk ook hier langs de kust van Zandvoort. Kanaal 6a, ontvangt het uh, geluid uh, van uh, CFM. Dus uiteindelijk uh, gaan we de evenementen een beetje doornemen... want uh, ja, er is de komende dagen weer voldoende te doen. Orbital heeft het op een rij gezet. Hoor je naar deze van uh, Gloria Estefan. Wederom een uh, lekkere plaat uit de jaren 80... ...van uh, Chloé Estefan en de Miami Sound Machine. En de Radom is gonna get you. Ook uh, dat brengt uh, altijd zonnige klanken uh, op de radio... ...ook op uh, deze eerste paasdag. Een beetje winnen wel, uh, Albert want We hebben natuurlijk uh, geen... Uh Eerder divisie uh, voetbal vandaag. En ik heb steeds het idee van. zijn we nou wat vergeten? Maar uh, nee. ja, dat komt waarschijnlijk gewoon door die uh, bekerfinale. die straks om zes uh, uur gespeeld wordt. Heel een beetje zenuwachtig. Nou, een klein beetje, <laughs> wel, een klein beetje wel. Het gebeurt allemaal in, uh, in Rotterdam ook nog. Ja. De Kuip in Rotterdam. vanaf zes uh, uur de finale bekerwedstrijd uh, tussen Ajax en. PSV. En vanaf 4 uur op de speciale zenders al... De, begint het voorbeschouwing. Ja, ja, ze hebben wel wat uh, erover te vertellen, denk ik. Goed. Nou, wij hebben wat te vertellen over een ander evenement... of andere evenementen hier uit Zandvoort. Ja, nog even. U kan natuurlijk ook nog even naar het circuit toe... Uh, want uh, de laatste race staat gepland voor half vijf. Uh, dan hebben we het natuurlijk over de zomeravondcompetitie... paasraces die gisteren en vandaag uh, verreden en, uh, zijn en worden... En de toegang is gratis. Dus als u nog even wil kijken, u bent van harte welkom op circuit.com Zandvoort. En weet jij nou waarom het zomeravondrace heet? Want het is helemaal nog geen zomeravond. Nee, maar is de zomer, door de zomer heen krijg je die races weer terug. Op de donderdagavond, meen ik. En het is een laagdrempelige klasse en diverse klasses. En het is relatief betaalbaar nog. Dus het is van de zomeravond. Oké, oké. Okay, okay. En in de winter krijg je de... Juist, de winteravond. De Kijk, geen Heel winter endurance meer, maar nee. de winteravondcompetitie. Nou, volgende week komen we er uitgebreid op terug. Want je hebt natuurlijk uh, zometeen 26 en 27 april. En dan heb je Koningsnacht en Koningsdag. En uh, nog niet alle informatie daarover heeft ons bereikt. Maar ik kan u wel van zeggen dat er bijvoorbeeld in de Halterstraat vele evenementen op, uh, op uh, stapel staan. En zo heb ik het dus over de Koningsnacht. En die is op 27 april. En dat is met Van Kessel Live. Oost oh, van gehoord? Ja, tuurlijk. En dan heb ik natuurlijk, die spelen, die treden op in Lallen en Hardy. En dan hebben we ook uh, uh, daarna natuurlijk, uh, de dag daarna, uh, vier uh, Zin en Anders. Uh, Tony Andersen, Saskia Solvul, wie kent haar niet? Omar Larraine en voor de rest bij Friends en Chin Chin. Diverse DJ's, ook bij de Klikspaan, diverse DJ's. En het van Zandvoort, Jeremy en Mark Meijer. Dat allemaal, dat in ieder geval al vast bekend, er zal nog vele evenementen bij komen die 26 en 27 april. In ieder geval de Koningsnacht. We gaan ze, beginnen we ze met Van Kessel Live bij Laurel en Hardy. Ook in de toekomst ligt het volgende evenement... in samenwerking met het Jutters Museum organiseert IVN... op 1 mei een zee-evenement op het strand van Zandvoort. Jongen en oud zijn van harte welkom. Het evenement vindt van 12 uur s middags tot 4 uur plaats op het strand... ter hoogte van de rotonde, vlakbij het Jutters Museum. Er zijn excursies, er wordt over zee en strandvondsten uitleg gegeven en er is een knutseltafel, een tentoonstelling en een puzzeltocht. En als de weersomstandigheden het toestaan kan er onder begeleiding worden gevist met een kor of duwnet. Deze laatst genoemde activiteit start omstreeks kwart over twaalf. Aanmelden vooraf is niet nodig. In ieder geval ouders met kinderen zetten vast de nieuwe agenda 1 mei het zee-evenement en uh, dat begint om twaalf uur s middags. Dan kijken we ook even naar een volgend evenement... wat weer, wat weer na de coronaperikelen weer terugkomt in Zandvoort. En dat is de Spartan Race. In het hemelvaartweekend van 28 en 29 april... zal de Badplaats opnieuw worden omgebouwd tot één groot sportparadijs... vol met mega-obstakels. De noemer Spartan Race. De organisatie heeft nu samen met partners gemeente Zandvoort Holland Casino... en het innovatie van Zandvoort gekeken naar wat ze kunnen doen... om hun inwoners met een leuke doodje de mogelijkheid te geven om hiervoor in te schrijven. Er is een speciale code gemaakt waarmee alle inwoners van Zandvoort... maar liefst 50% korting krijgen op een startbewijs. Ga voor meer informatie voor dit evenement op 28 en 29 mei. grootse evenement moet ik zeggen. Naar nlspartan.com nl.spartan.com nl Daarnaast natuurlijk de traditionele evenementen en exposities. Ga daarvoor even naar de, de website van het Zandvoort Museum, www Zandvoortmuseum www.zandvoortsmuseum.nl En binnenkort is ook weer de, een optreden van de toneelvereniging Hildering in Theater de Krocht. Ga daarvoor even naar... www.toneelhildering.nl www Genoeg te doen in en rondom Zandvoort. Zeker wel. Zandvoort blijft in beweging. Een mooie zaken is dat. Je hoorde de evenementen voor de komende dagen. en Volgende week uitgebreid en meer uiteraard... over Koningsdag en over 5 mei. En wij gaan weer een goede plaat voor je draaien. Hier is The Living Years. Blames the one before And all of their frustration op je radio op deze zonnige zondag. Mike en de Mechanics hoor je en de Living Years. Nou, we hebben er nog eentje hoor. Hier is uh, de single van de Blue Monkeys. Weet de Blamantisch en Digging Your Scene. Het tweede uur van Zandvoort op zondag gaan we altijd de regio in. Zo ook nu weer. Voor Zandvoort en de regio. En uh, pakken we de boot of uh, wat gaat er gebeuren, Albert-Jan? Eh, nou, vele mensen hebben dat al gedaan afgelopen vrijdag. Want uh, we gaan even naar de Noordkop en wel met name naar Tessel. want al die hele dag, die afgelopen vrijdag waren de boten. traditie om het Pasen te gaan uh, is natuurlijk ook erg in. Het gedeelte van Tesla-liefhebbers werd afgelopen vrijdag flink op de proef gesteld. Op sommige momenten moesten automobilisten twee uur wachten voordat ze de veerpont konden oprijden. We zitten al vanaf half tien helemaal vol. Al dus -Pol, hoofd operationele diensten van de TESO die de veerbootdiensten onderhoudt. Wie zich goed heeft voorbereid, weet dat de wachttijden flink kunnen oplopen. Traditioneel is het paasweekend namelijk een van de drukste weekenden op Texel. Dan trekken duizenden Nederlanders en buitenlandse vakantiegangers naar het eiland... om van de voorjaarszon en de natuur te genieten. Om een indruk te geven hoe daar dan aan toe ging... Uh, uh, de afgelopen vrijdag gingen onze collega's van NHTV naar de, uh, de, de veerboten toe... om de volgende reportage te maken. Een half uurtje wachttijd en uh, vanaf Texel is het op dit moment een uur. Het paasweekend is begonnen en dat betekent drukte op Texel. En natuurlijk ook voor de veerdienst TESO. De maximale inzet van, uh, van loketten, maximale inzet van schepen, en dat, dat zijn er dan maar twee. Maar dan varen we vanaf vanmorgen half tien varen we met twee schepen. Ieder half uur is er een afvaart. Viel is dus in Den Helder. De veerboten zijn de hele dag al helemaal vol met eilandliefhebbers. Het ene schip van 300 auto's, het andere schip van 350 auto's kunnen dus 650 auto's per uur vervoeren. Ja, en dat is wat we maximaal kunnen. Maar de lange wachttijden mogen zeker de pret niet drukken voor de opvarenden die een fijn weekend tegemoet gaan. Ja, we gaan even lekker naar Texel. We gaan lekker op de camping. Lekker veel eten. <laughs> het is een traditie van de familie om dan met zijn tienen weg te gaan. En dat doen we dus nu weer gekozen voor Texel. Ik ben Twee maanden geleden ben ik jarig geweest. En uh, ik voel me weer jarig, want uh, we gaan nu het cadeautje uitpakken. Hè? We zouden twee jaar geleden al gegaan zijn, maar dat is gewoon door de corona helemaal opgeschoven. Dus nu, dit jaar, maak ik er optimaal gebruik van. Dus. De tijd is weer goed. Corona zijn we bijna vergeten. Schepen weer vol, mensen weer blij en tevreden op vakantie. Ja, absoluut. Lekker naar de strand, lekker naar de zee. Ik heb er heel veel zin in. We naderen Tessel. Wij wensen u een goed verblijf op het eiland. En de Tesselaars, welkom thuis. Nou, hartstikke mooie reportage van onze collega's van 1 News. Dat het zo druk is uh, richting uh, Texel... denken ze dat het een uh, miljoen dollar eiland uh, uh, is of zo? Uh, ja, enorm. Kunnen ze ook een programma meemaken, namelijk? Ja, nee, je, je klopt. Ja. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, het is wel heerlijk... op, uh, op een van de eilanden uh, te verblijven tijdens paasdagen. Maar het zal hartstikke druk zijn. Maar ja, het is hier ook druk. Zeker. En uh, van de week heb ik een uh, reportage gezien... dat uh, toerisme weer uh, aantrok. Behalve nog de Duitsers en uh, de Chinezen. Die lieten het afweten... Is echt, echt gebeurd, hè, dit? Van de week een uh, reportage. En uh, vandaag en gisteren uitgebreid uh, in het nieuws... Uh met name de Duitsers uh, weet, ja. weten Nederland ja. weer uh, te vinden. Dik, ja. Er zit een paar dagen tussen, hè? Gewoon. Uh, ja, en in ieder geval de Duitsers weten Zandvoort ook weer te vinden. Dat is uh, duidelijk. Ja, er zijn meer uh, witte nummerplaten dan, uh, ja. dan dat er uh, gele nummerplaten zijn uh, dit weekend. We zeggen welkom uh, in Zandvoort en uh, wij gaan uh, nee geen vaarplaat draaien, maar een busplaats. Stay. De single van de Hollies en de Basstap. Ja, we gaan het nog even hebben over uh, Parijs uh, Roubaix. Maar voordat we dat uh, gaan doen, heb je eerst nog een ander berichtje. Uh, nee hoor, ik wil het de... laten komen. Uh, op de bruggenstrook uh, Man-en-Pevel, op 47 kilometer van de finish, hadden de koplopers De Vriend Pichon en Moharic 40 seconden marge op Van Baarle, de Nederlander. En uh, 55 uh, seconden op Van der Poel, Van Aert, Lampert, Kung, tu, uh, Turner en Van der Hoorn. En in ieder geval op de kanshebbers en in ieder geval de mensen uh, die ze uh, uh, tot de favorieten mogen uh, noemen. Wat gebeurt er? Van Aert gaat er vandoor uit die groep. Hey. Ja, en die, uh, die uh, komt dan op een gegeven moment op 30 seconden op uh, de drie uh, koplopers. En... Uh, dan denk je van, ja, waar blijft de Mathieu van der Poel? Maar ik zag net dat hij weer was bijgehaald door zo'n blauwe trui. En het kon dus best wel eens Mathieu van der Poel zijn. Maar toen kreeg ik de reclame. Dus ik kon oh, het, ja, de, ja, dat moet ook gebeuren zit nu, uh, De kassa moet erin komen. Dus ik zit nu, uh, ja, zit, ik, ik zit nu uh, te, te hopen. Dat, uh, maar in ieder geval, het leek er echt op dat uh, de Belg uh, uh, uh, van aard. Uh, ...dat inderdaad alleen van ging, ...maar hij is weer ingelopen... ...door uh, andere achtervolgers... ...waaronder hopelijk uh, Mathieu van der Poel. Maar ik hou het voor, uh, voor ieder in de gaten... En, uh dat zou toch weer wat zijn. En dan zouden ze op 30 seconden van de drie koplopers zitten... met nog een, laten we zeggen, een dikke 40 kilometer te gaan. Dus er is nog van alles mogelijk. Nou ja. ook het peloton zit nog op minder dan een minuut daar weer achter. Dus er is nog van alles mogelijk. Zelfs een massasprint aan het eind. En wie weet weer zo'n zinderende ontknoping als we laatst hadden. En dat was... Uh, uh, Ronde van Vlaanderen. Ronde van Vlaanderen tijdens een Surplus Tussen Van aard en Van de Poel. En die lieten nog mensen bijkomen. En dan toch nog een magistrale sprinter uittrekken. Met een verrast, nou niet verrassende winnaar. Maar met een schitterend slot. En met als winnaar Mathieu van der Poel. Wie weet het is allemaal nog mogelijk. Hier ook tijdens Parijs-Roubaix. We houden nu op de hoogte. We volgen de live beelden inderdaad. En uh, ondertussen kunnen we het ook nog even heel kort over de Invictus Games hebben. In uh, Den Haag. Een mooi uh, sportevenement uh, inderdaad voor... Uh... Oorlogsslachtoffers en uh, ja, die zijn uh, uit uh, alle landen bij elkaar gekomen om uh, een week lang uh, te sporten in uh, Den Haag. En uh, gisteravond was uh, de opening en uh, nou, onder meer Mark Rutte deed nog het uh, woord. En uh, een aantal andere mensen, Harry uh, uiteraard, want uh, die is uh, de ontwikkelaar van de Invictus uh, Games en die heeft uh, die games uh, Opgezet uh, en uh, ja, die was ook aanwezig met uh, Meghan uh, uiteraard. Dus uh, de Engelse pers was ook uh, ruimschoots aanwezig. Dat begrijp je wel, uh, Albert-Jan. Tuurlijk. Nou ja, jij kan ondertussen weer kijken naar de uh, live ja, nee, uh, Parijs-Roubaix... nog 41 kilometer uh, te gaan. Van Aert en, uh, en, uh, en Van de Poel zitten in de achtervolgende groepje. Uh, en uh, die uh, zitten op 36 seconden achterstand op uh, de drie koplopers... met nog ruim 41 kilometer te gaan. Dus zoals ik al zei, er is massasprint is mogelijk, surplus is nog mogelijk... en uh, alle, al, ja, iedereen doet nog mee, dus uh, wat dat betreft... Uh, is het veld nog heel dicht bij elkaar. Dus nog van alles mogelijk tijdens die laatste 40 kilometer. Straks in de derde uur van Zandvoort op zondag. Uh, die hadden we al gehad. Straks in de derde uur van Zandvoort op zondag. <laughs> daar uh, mee, niet lachen over Jan, daar uh, meer over. Uh, dit is de laatste voor uh, de vier uur. Tot zometeen. Niets is beter dan met jou de Er zijn mensen die naar warme landen emigeren. Maar we hebben geen geld in onze koude handen.